Drie uur onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Vrouwen in Saoedi-Arabië mogen voortaan hun stem uitbrengen bij lokale verkiezingen. Ze mogen zich ook kandidaat stellen. Dat heeft koning Abdullah bekendgemaakt. De koning volgt daarmee een voorstel op van de Shura-raad, een adviesorgaan van de koning. Saoedi-Arabië heeft geen politieke partijen en geen nationaal parlement. De raad had in juni bepaald dat deelname van vrouwen aan de verkiezingen niet in strijd is met de regels van de islam. Vrouwen in Saoedi-Arabië mogen voortaan ook lid worden van de Shura-raad. De Palestijnse president Abbas is op de westelijke Jordaan-oever als een held onthaald. Hij werd bij terugkeer uit New York door duizenden Palestijnen enthousiast toegejuicht. Abbas, die altijd als een wat saaie bureaucraat werd gezien... diende in New York een aanvraag in voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties. Hij vertelde zijn aanhangers in Ramallah dat de Palestijnse lente is begonnen. Hij zei met Israël over vrede te willen onderhandelen maar alleen als eerst een eind komt aan de bouw van nieuwe Joodse nederzettingen. De explosie in een caisson in Zeeland is veroorzaakt door een zeer zwaar explosief. Gisteren stelde de explosieve opruimingsdienst vast... dat het geen bom of mijn uit de Tweede Wereldoorlog was. Om erachter te komen wat het wel was, is een groot onderzoeksteam gevormd. Er zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet. De caisson werd vrijdagavond opgeblazen op een strandje in Ritten vlakbij Vlissingen. De klap was zo hard dat die tot ver op Walcheren en zuid beveland werd gehoord. AZ is de nieuwe koploper in de eredivisie. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-1 van Feyenoord... dat tegen zijn eerste nederlaag van dit seizoen aanliep. De Rotterdammers kwamen in de eerste helft nog wel via Bakal op voorsprong... maar in de zestigste minuut werd het gelijk door Elm. Na een rode kaart voor Feyenoorder Leerdam werd het 2-1 door Holman. AZ heeft nu twee punten voorsprong op Twente en drie op Ajax. PSV en Feyenoord staan gedeeld vierde. Van het weer veel zon met maximaal van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Morgen tijdelijk meer bewolking met plaatselijk wat regen en een iets lagere temperatuur. Vanaf dinsdag opnieuw mooi nazomerweer. Dit was het NOS-journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat bij Nieuwegein... twee kilometer file door werkzaamheden. En de A16 bij Rotterdam. Daar is de Van Brienenoordbrug even open. In beide richtingen staat er daarom drie kilometer file. Ook bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland... tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum... vier kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 Vandaag bij NUON zoeken wij energy trade analisten, IT consultants, medewerkers klantenservice en meer. Kijk op vandaag bij En wat doe jij vandaag? NUON. Vanavond in Brandpunt. Jonge jongens die zich opblazen om Nederlanders in Koendoes te doden. Aardzeeman in gesprek met zelfmoordcommando's die net op tijd werden onderschept. Dat en meer. Vanavond in Brandpunt. Om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2.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 Twee uur op deze zondagmiddag beginnen wij bij de graafschap FC Groningen. Richard van der Made. 0-0. 33e minuut is Armo Troef op de vijverberg. Tot nu toe doelpogingen van de thuisploeg. 0. FC Groningen is nog het dichtst bij een doelpunt geweest, maar het is zeer pover wat beide ploegen tot nu toe laten zien. RKC en NEC. Is dat een klasse beter, Frank Wieland? Nou, RKC is een klasse beter dan NEC op dit moment. Zoveel is wel duidelijk. NEC uh, komt er eigenlijk niet of nauwelijks aan te passen. Het eerste schot, serieuze schot op doel, dat is nu van Schöne. Maar dat wordt uh, eigenlijk simpel gepakt door Zoet. En RKC intussen speelt rustig zijn eigen positiespel. En NEC staat erbij, kijkt ernaar en hoopt maar dat het allemaal uiteindelijk goed afloopt. Het WK-wielrennen dan in Kopenhagen. Gio Lippens. Kan een kruis over de kansen van Thor of Want de man met het rug nummer 1 rijdt in een achtervolgende groep op ruim anderhalve minuut van het belangrijkste peloton. Het peloton met al die favorieten. Nicky Terpstra is eigenlijk de enige die er nog een beetje tegen beter in, uh, in gelooft. Want die uh, rijdt in ieder geval op kop van dat groepje. Maar dat groepje is absoluut gezien. Zij spelen niet meer mee in dit WK. We hebben een kopgroep van 11 man. Daarachter een achtervolgend groepje dat zich zojuist heeft losgereden. Met onder andere de Belgen, Nick Nuijens en Björn Leukermans. En ook geen Nederlandse. Wordt hij vandaag wereldkampioen of wordt hij het niet? Dat is de grote vraag, Ronald van Inderdaad nog even afwachten. Hij had een voorsprong van 18 seconden... maar die is nu teruggebracht tot 1 seconde... want de safety car is in de baan om de race te neutraliseren. Een heftige crash van Michael Schumacher de laatste twee races toch heel goed bezig was. Weer een beetje de oude Schumacher was, maar hij rijdt zichzelf... of hij lanceert zich als het ware over de achtervleugel... van de Mexicaan Sergio Perez en is uit de race. En, uh, hij staat in ieder geval weer naast de auto, dus het gaat met Schumacher goed. Ja, en Vettel kan eigenlijk weer van voren af aan beginnen. We zitten op de helft hier in Singapore, dus dat wordt nog leuk. Topper bij de mannenhockeyers. Amsterdam tegen Bloemendaal. Geert de Groot. Maar dat uh, druipt er nog niet uh, vanaf, hoor. een kwartier voor de rust. Het is 1-0 voor Amsterdam, Floris Evers. Maar het druipt er absoluut niet vanaf dat hier de twee beste teams van Nederland aan het werk zijn. Misschien, misschien komt het nog, maar ik denk dat ze het rustig verder gaan uitspelen. En dat het publiek dat er wel is, een beetje teleurgesteld zal zijn. Belangrijke scoren in de League. Eindhoven heeft via Van Boekel de leiding genomen thuis tegen Zwolle. Kan niet op daar in Eindhoven dit weekend. ...bij Frank Lillaard. Daar is het 1-0 geworden voor RKC. Het was er ook, wacht op hoor, na 37 minuten. Castellon is de maker van de goal. Na een goede aanval over de linkerkant. Eigenlijk dacht ik net voordat die aanval begon... ...het probleem van RKC is dat ze niet zo lekker omschakelen. Ze vertrouwen veel te gemakkelijk op hun positiespel. Dat uh, uitstekend is hoor, dat uh, zeer zeker... Maar ook op het gemakje omschakelen is goed genoeg. Braber krijgt de bal aan de linkerkant van het veld. Omspeelt eigenlijk heel gemakkelijk Naitink door een balletje achter zijn standbeen te halen. En vindt dan volledig vrijstaan. Castellion voor de goal voor ba van Babels. Die kopt prima binnen. Uitstekende goal van RKC. Maar zoals gezegd, daar was gewoon het wachten op. Want NEC roept de problemen over zich af. Neemt eigenlijk helemaal geen deel aan deze wedstrijd. Heeft nauwelijks balbezit. RKC veel sterker. En dus die 1-0 voorsprong doel te voor maken. maker Castellon. De Graafschap Groningen, Richard, er is het wachten ook op treffers. Maar moet je wel eerst op doel schieten, hè? Ja, het is armoedig voetbal tot nu toe. Zeker van de kant van de thuisploeg dat wel wat meer initiatief had in de eerste 20 minuten. Daarna heeft Groningen het toch overgenomen in dat opzicht zo van... als jullie niets doen, dan doen wij het wel. Terwijl we een minuut geleden een eerste kans dan hadden... eindelijk voor de Graafschap via Poupon, Waarbij Ted van der Pavert, de centrumverdediger, geblesseerd raakt in een duel met Sparf. Poupon probeerde de bal in de korte hoek te schieten, maar van Loos Zat daar goed tussen. En Van der Pavel is inmiddels weer opgelapt. Moet dan eventjes naar de zijlijn om er straks weer in te kunnen komen, terwijl de graafschop de hoekschop nu mag gaan nemen in de 39e minuut. Maar goed, het is dus troef tot nu toe hier op de Vijverberg en de corner gaat dan nu genomen worden door Meijer richting Poepon, maar heel simpel gevangen door de keeper van FC Groningen, dat is Van Lo, Groningen dat een aantal keren gevaarlijk is doorgebroken over de linkerkant, vooral via Burnett die daar regelmatig weet op te stomen. Speelde de bal een keer goed vrij voor Bakuna, maar die stond daar niet goed op te letten. Dat heeft toch alles te maken met de concentratie. Dat was misschien voor FC Groningen nog wel de beste kans tot nu toe in de wedstrijd. Zes minuten nog in de eerste helft. 0-0 dus de tussenstand. En één kans voor Poupon, namens de Graafschap. En twee mogelijkheden, zo zou je het kunnen samenvatten voor FC Groningen. Veel meer hebben we tot nu toe in deze wedstrijd hier in Doetinchem tot nu toe niet gezien. Even een doelpuntje halen bij Amsterdam Bloemendaal. Gerard de Goot. Ja, erger nog. Twee doelpunten halen, want Amsterdam heeft in uh, Floris Evers tegenwoordig niet alleen een uh, scorende spits. Hij zorgt al na vier minuten hier voor de 1-0, maar zojuist een minuut geleden ongeveer zorgde hij ook voor de 3-0. En ik zei het, ze hebben niet alleen een scorende spits, maar ze hebben natuurlijk ook nog die strafcorner van Take Takema. En die zorgde in de 22e minuut voor de 2-0, zodat Amsterdam inmiddels tien minuten voor de rust leid afgetekend Leidt met 3-0. En het ziet er niet naar uit dat Bloemendaal nog iets kan gaan doen hier. Of zelfs erger nog iets wil gaan doen hier. Bloemendaal vindt het allemaal eigenlijk wel prima. Zij we zien al na een één helftje, moet er nog tien minuten gespeeld worden... dat het eh, dit Amsterdam gewoon te sterk is. Het leidt met 3-0. Gio Lippens, WK, Wielrennen. Ze gaan ontzettend hard. komen ze met z'n allen aan de finish, denk je? Althans met die grote groep? Ja, nou, Ik denk het wel, hoor. Ik denk wel dat die controle zodanig is dat uh, uiteindelijk de Engelsen... want dat zijn toch de mannen die het meeste werk daar uh, doen aan kop van het uh, peloton... dat die toch de zaak uh, bij elkaar houden. En dan maar eens zien of die Mark Cavendish inderdaad in staat... is hem op deze aankomst ligt Hellenda. Daar... De aankomst ...om dan toch die overwinning te pakken. De Engelsen zelf zijn ervan overtuigd. Maar eromheen hoor je toch steeds meer mensen zeggen... ...nou, als we kijken naar de wedstrijden van de afgelopen dagen... ...de koers bij de belofte, de koers bij de junioren... ...de koers ook bij de vrouwen, Marianne Vos hebben we gezien... Dat is het nog niet zo gemakkelijk om dat sprintje daar te winnen. Dan moet je ongelooflijk goed timen om uiteindelijk goed uit te komen. De Fransen hebben dat tot nu toe goed gedaan. We hebben één Fransman op dit moment op kop rijden... ...en ik dacht dat dat Anthony Roux was... Zijn landgenoot Ofredo zit bij de achtervolgers. Maar die achtervolgers die worden straks ingelopen door het peloton. Want het gat tussen de oorspronkelijke kopgroep en het peloton. De elf man die weg waren, is niet groot meer hoor. Een half minuutje is het nog maar. Ofredo, Clark, Lastras, Tjusda, Roe, Kizelowski, Keizen, Van Summeren, Kangert en Iglinski en Paolini. Dat waren de mannen die daar vooraan zaten. En het is toch Ofredo die weggereden is. De man die we ook al in de voorjaarsklassiekers van voren hebben gezien. Een dappere aanvaller. Een man met een groot hart. Een man die zich dit seizoen definitief op de kaart heeft gezet. Hij rijdt in ieder geval weg in de finale van dit kampioenschap. Want dat kun je nu toch wel zeggen. Nu we zometeen als ze de finish passeren. nog maar twee rondjes te rijden hebben. En dan is het WK afgelopen. Een razendsnel WK. Tempo nog steeds boven de 45 kilometer per uur. Een grote valpartij dus. Waardoor de favoriet, een van de favorieten, Torhusoft, is uitgeschakeld. En verder is er eigenlijk nog niet zoveel gebeurd. En de de Nederlanders, Ja, als ze meedoen aan het wereldkampioenschap, Verstoppertjes verstoppertje spelen, dan doen ze het heel erg goed. Want we zien ze verdurend in de achterste gelederen van dat eerste peloton rijden. Maar wie weet, als er straks succes gehaald wordt, dan zeggen we al met z'n allen, geweldige tactiek. Prachtig gedaan, lekker geschuil gehouden in de buik van dat peloton. We moeten het allemaal gaan zien straks. Voorlopig is of Fredo de aanvaller, maar deze aanval zal niet beloond worden met een wereldtitel. Lekker weertje, mooi veld, op de Vijverberg, maar ja, nu uh, de doelpunt erop. De graafschap, FCV. Richard. Ja, Daar ligt het allemaal niet aan. 0-0 nog steeds. 43ste minuut. Zojuist een gevaarlijk schot van Andersson. De aanvallende middenvelder van FC Groningen. Maar de winter de keeper van de Graafschap kreeg nog een hand tegenaan. En een minuut later via Bakuna werd Kappelhof de rechtsbek van FC Groningen, vrij voor de winter gezet. Maar die bleef goed kijken naar de bal. En zo staat het dus nog steeds. 0-0. We zitten op slag van rust. Heeft FC Groningen de controle nu over de wedstrijd en het initiatief wat overgenomen. Bij de Graafschap is het bar en boos. Ulderink kijkt ook regelmatig richting zijn reservebank. Zal waarschijnlijk straks Schrekkoviets gaan inbrengen na de rust. Dat is een Servier die afgelopen zomer werd gehaald. En hij zal dan waarschijnlijk El Hasnoui gaan aflossen. Maar zover is het nog niet. We zitten nu in de laatste minuten van de eerste helft. Die dus slecht is aan beide kanten. Nu Groningen wel iets gevaarlijker geweest. Maar het houdt allemaal niet over. De bal wordt... Rondgespeeld. Achterin naar de rechterkant. Naar Kappelhof. Die speelt hem weer terug naar Van Dijk. Weinig diepte in het spel aan beide kanten. En Van Dijk die ziet dan ook weer geen afspeelmogelijkheden. Ja, gaat de bal weer naar de rechterkant. Naar Kappelhof. Dan komt er uiteindelijk een middenvelder. Wat naar de bal toe is het uh, Tadic. Die even gewisseld heeft van kant met Bakuna. Nu spelend aan de rechterkant. Maar balverlies aan de kant van de Servier. Maar de graafstop is de bal vaak ook weer snel kwijt. Nu misschien een uh, moment via Poupon. In de middencirkel speelt de bal door naar de Leeuw. De Leeuw dan weer terug naar Poupon. Dat ziet er goed uit. Maar de bal is net te hard. En dan komt de keeper van. FC Groningen goed uit zijn doel, dat is van Lo, En zo staat het in de 45ste minuut 0-0 nog steeds op de Vijverberg. Villa de RKC heeft een beetje al de helft van de punten die ze begroot hadden dit jaar. Als ze winnen vandaag. <laughs> Ik ja. denk dat ze zich voorlopig geen zorgen meer hoeven nee. te maken als, het, als ze vandaag winnen. Zeker zolang de concurrentie onderin, Excelsior en VVV, zolang die niet winnen. En ze zelf regelmatig de puntjes blijven pakken, geen enkel probleem. 1-0 voor RKC, dus vandaag tot nu toe gaat het prima. NEC werkt ook uitstekend mee, want die zijn eigenlijk nog niet echt begonnen aan de wedstrijd lijkt het wel. Nu wel even uh, balbezit in de laatste minuut van de eerste helft. En via Fadoch steekt NSC in ieder geval eens een keer het middenveld over. Leroy George legt terug op Fadoch. George nog helemaal niet gezien in deze, in deze wedstrijd. Ik hoorde net het NK verstoppertje spelen. Daar kan hij zo aan meedoen. Dat, eh, vandaag eh, gaat hij daar een hele goede kandidaat voor zijn. Overtreding gemaakt uiteindelijk door Fadoch. Dus komt RKC weer in, in balbezit. Ja, die maken in die laatste minuut voor de pauze ook geen enkele haas meer. Van Pepper kan de vrije trap halverwege de eigen helft gaan nemen. Bal ligt wat aan de linkerkant. Hij legt hem nog even goed. Een paar metertjes naar voren en speelt... Dan op zijn gemakje in. die heeft ook alle tijd en ruimte om de bal aan te nemen Nijhuis heeft dat al lang gezien kan beter afsluiten voor wat betreft de eerste helft hoeft geen extra tijd bij te komen 1-0 voor RKC tegen NEC gezien, het veld, gezien de veldverhouding zou je nog kunnen zeggen is het een wat magere afspiegeling van de eerste helft maar goed ze hebben ook relatief weinig kansen gehad 1-0 dat is prima voor RKC tegen NEC wat er nog wel gevoetbald in Doetinchem bij de Graafschap Groningen Richard Eén minuut extra, daar zitten we nu in. Een hoekschop mag FC Groningen nog nemen bij de 0-0 stand. Ook hier zou je kunnen zeggen, kan de scheidsrechter van Hulten is dat vanmiddag beter affluiten. Want we hebben een slechte eerste helft gezien. De corner van FC Groningen gaat dan nog genomen worden in de extra tijd. De winter moet komen, komt niet. De bal wordt gekopt, maar gaat hoog over. En dat zal dan waarschijnlijk ook het laatste wapenfeit zijn van de eerste helft. Dat is inderdaad het geval 0-0 bij rust hier in Doetinchem. Bestand is dus 0-0 in Doetinchem, zoals u hoorde. RKC en EC hoorde u ook via Castillon. Leidt RKC daar 1 tegen 0. En eerder vandaag een belangrijke wedstrijd. az Feyenoord. Bakal zette Feyenoord op voorsprong. Elm zette AZ gelijk. Rood was er voor Kevin Leerdam. En met 11 tegen 10 werd Holmen vlak voor tijd de matchwinner voor AZ. Ronald Van Dam, de Grand Prix Formule 1 voor Singapore. Ja, we rijden weer uh, volle bak. Vol gassen door we zeggen. De safety car is uh, verdwenen. Zorgde wel even voor chaotische tafereelen Omdat er natuurlijk allerlei achterblijvers tussen zaten. Maar Mark Webber maakte wel handig van die situatie gebruikt. Door uh, Fernando Alonso echt te verrassen. Een schitterende inhaalmanoeuvre. Zoals je ze vaker zou willen zien. En in één keer er langs bij de Spanjaard voor, van Ferrari. En dan nam de derde plaats over. Dat heeft voor Vettel allemaal weinig consequenties. Hij ligt 12 seconden voor Jensen Button. Maar op dit moment met Button tweede, Webber derde en Alonso vierde. Is hij nog geen wereldkampioen. En moet hij dus nog Twee weken wachten. Ik kreeg net wel te horen van de teamlijn dat hij op dit setje banden waar hij nu mee rijdt, waarschijnlijk door het einde van de race doorgaat. Nou, dat is dapper, Want we zitten nu in de 38e ronde en we moeten tot de 61e. Dat wordt een lange middag. Ik ben benieuwd of we die, uh, die grens van twee uur niet gaan overschrijden. En dat zou dan betekenen dat we dan op tijd gaan rijden aan het eind van de race. Niet de volle 61 ronde gaan volmaken. Mooi werk ook van Lewis Hamilton. Die kreeg eerder in de race al een drive-food penalty, maar die heeft zich toch weer op weten te werken tot de zevende positie. Twee uitvallers in deze race, twee Duitsers. Timo Glock. En hij zit er ook bij helaas Michael Schumacher. Ja, hij verkeek zich misschien een beetje op de snelheid van Sergio Perez... die aan het knokken was met de teamgenoot van Schumacher, Nico Rosberg. En in één keer lanceerde hij zichzelf over de achtervleugel... en knalde keihard in de, in de, ja, in de muur, zal ik maar zeggen. En daardoor Schumacher dus uit de race... terwijl hij de laatste we weken dus echt weer een beetje bewees... dat hij gewoon nog heel hard kan rijden. Andere Duitse man waar we de komende jaren veel van horen... die leidt op dit moment de grote prijs van Singapore... met alweer een voorsprong van 12 seconden op de Engelsman Jensen Button. Just can't help us dance. Cause we don't know De nieuwe snow patrol had Cold Out in the Dark. Amsterdam, Bloemendaal. Uh, het gaat Bloemendaal niet zo goed, Gerard. Hè? Dus in ze het met jongens uit Noord-Holland gewoon moeten doen. Hè? Nee, geen buitenlanders. Ook bij Amsterdam niet trouwens. Hoor. Geen buitenlanders op het veld. Maar wel een mooi moment. De tijd zit erop, 35 uh, minuten. Maar er komt nog een strafcorner voor Bloemendaal. Komt Olmermeier, schuift hem af. Komt hij terug bij Jolie? Gaat hij erin? Ja, hij gaat erin. Hij wordt gescoord. En dat betekent dat Bloemendaal op slag van rust. Wat zeg ik, in de rust al. Via Ronald Brouwer. Die er teruggebrongen sprongenbal bal van Klaas Vering, de doelman van Amsterdam. Simpel in het doel komt tikken. Dat Bloemdaal toch nog iets heeft kunnen doen tegenover Amsterdam. Terwijl Take, Takema op dit moment nog steeds discussieert met scheidsrechter Hofman. Dat is niet over die strafcorner die werd gegeven. Maar dat is over het feit dat Teun Rohof een, een minuut of twee geleden een gele kaart kreeg. Amsterdam dus met tien man verder moest. En dat was een gele kaart omdat uh, scheidsrechter Hofman zei dat hij de bal met opzet boven de stik. Met zijn schouder boven de althans de stik boven de schouder uit de lucht plukte. En Hofman is het nu aan het uitleggen. Takema is het daar nog steeds niet mee eens en terwijl Amsterdam en Bloemendaal in de richting gaan van de kleedkamer om de rust te vieren om door te komen om eens met elkaar te gaan praten Bloemendaal met name over wat moeten we nou eigenlijk gaan doen aan uh, Amsterdam want Amsterdam heeft de hele eerste helft gedomineerd is Takerma nu eindelijk weg bij Hofman gaat hij ook de kleedkamer in de aanvoerder van Amsterdam en is de rust weer gekeerd op het veld het is 3-1 in het voordeel nog steeds natuurlijk zou ik bijna zeggen van een superieur spelend Amsterdam het was allemaal niet mooi het was allemaal niet spannend maar het was wel heel Heel effectief wat Amsterdam hier in de eerste helft niet zien. Twee treffers van Floris Ever en een rake strafcorner voor Taken Takema. En zojuist een rebound uit de strafcorner voor Ronald Brouwer. Het is iets dragelijker geworden. Althans op het scorebord voor Bloemendaal. 3-1. Het snelle WK-wielrennen in Kopenhagen. Al bijna de finish in zicht, Gia? Ja, bijna wel hoor. Want als ze zo meteen nog een keer door de finish komen... dan gaat de bel luiden voor de laatste ronde. bij Minder dan 25 kilometer te rij. Ik denk nog een kilometer of 20 zo'n beetje. En dan hebben we het WK erop zitten. Dan is het inderdaad razendsnel verlopen. Zijn we voor vier uur klaar. Ongekend op een WK. We hebben nog maar één koploper trouwens. Het was niet jean offredo de Fransman. Maar het was toch Anthony Roux. Zijn landgenoot die er van door is gegaan uit die kopgroep. Hij heeft de andere mannen laten staan. En hij rijdt nu solo. Maar als hij omkijkt. En hij zit even op een verhoging. Hij zit even bovenop de top van een heuveltje. Dan kan hij daar het hele pak zien aankomen. Dat peloton. En dan weet hij dat het bijna gebeurd is. 21,5 keer kilometer nog inderdaad. Moet hij afleggen. 9 seconden slechts is het verschil met het uh, peloton dat daar uh, redelijk breed nog op de weg uitwaaiert. Uh, we zien de Engelsen daar op kop rijden. Een Australiër die het even geprobeerd heeft, maar weer ingelopen wordt. Maar Roe, ja, die weet toch wel dat het eigenlijk onbegonnen uh, werk is. Hij is pas 24 jaar oud is wel de man in vorm op dit moment. Want op 18 september won hij nog een wedstrijd die eigenlijk door Thomas Dekker en uh, Johan van Summeren gewonnen was. Duo normal een koppeltijdrit. Maar uh, die twee die zijn uit de Geschrapt omdat ze ja, toch eigenlijk op een te hoog niveau rijden om in die wedstrijd te hebben mogen meedoen. Dus heeft die daar de overwinning gepakt. Net zo goed als dat hij ook al in de Grand Prix de la Somme uh, twee dagen eerder ook al de overwinning pakte. Hij is dus wel in vorm, maar hij weet dat hij zo wordt ingelopen. En misschien wordt hij wel ingelopen door een Nederlander, door Maarten Chalingi, Want dat is de man die nu is weggesprongen uit het peloton. En mogelijk als eerste de aansluiting krijgt met die koploper met Anthony Roe. We gaan naar de half 1 wedstrijd. was een belangrijke wedstrijd. Door het gelijkspel gisteren bij Ajax FC Twente 1-1... kon de winnaar vanmiddag de kop pakken in de Eredivisie. Feyenoord opende de score via Bakal. Maar na de AZ verdient de zaken uh, neer... zoals ze eigenlijk hoorden gezien het spelverloop. 1-1 Elm. Rood kwam er voor Leerdam. Direct rood zwaar gestraft kunnen we wel zeggen. En 2-1 Holmen vlak voor tijd. En dat betekent dus dat AZ op kop gaat. Dat betekent dus ook dat de trainer van AZ... Gert-Jan van Beek voor het eerst in zijn carrière bovenaan staat... in de Eredivisie. Frank Snoeks praat met hem. Waar halen de spelers het vandaan? De kracht, de energie? Tot een negentigste minuut. Nou, dat, uh, dat, uh, nou, ik ben er niet verbaasd van. want Ik werk natuurlijk iedere dag met die jongens. Maar het is wel een, een compliment waard. Hè, dat ze wederom uh, na donderdag weer heel diep hebben moeten gaan... om de drie punten binnen te halen. En, uh, en ze doen het ook. En ze kunnen het ook. Nou ja, dat is een bevestiging dat de, de medische staf... en de technische staf dingen heel goed op elkaar afstemmen. En dat, uh, dat we in staat zijn om binnen... Binnen, de, binnen drie dagen weer optimaal tijd stellen om weer zo'n prestatie neer te zetten. Feyenoord komt hier. Uh, schitterende voetbalmiddag hebben we beleefd. Maar Feyenoord heeft zich aangepast aan AZ. Jullie hadden het daar toch ook moeilijk mee in de eerste helft. Ik vond het niet zozeer in balbezit. Ik vond het met name in, in de omschang. Als wij de bal kwijtraakten, dan waren ze levensgevaarlijk, Kwamen ze eruit. Dan was het ook bij ons lastig om, uh, om druk op de bal te krijgen. En dat deed Feyenoord goed. En dat resulteerde ook in een, uh, in een, uh, in een achterstand weer om. Want dan gaan zij uh, halverwege de kleedkamer in als koploper. Het duurde zo lang voordat je de beloning kreeg, in de vorm van een doelpunt. Ja, dat was afgelopen donderdag ook al zo. Maar als je toch kijkt hoeveel goals we al hebben gemaakt... dan moet je daar ook tevreden over zijn. Alleen soms ja, dan gaan ze er uh, net even wat, in de westen, net, net wat minder makkelijk in. Hè. Uh, maar ik zei, dat, dat ligt ook aan de kwaliteit van de tegenstander. Uh, Feyenoord heeft het ook heel aardig voor elkaar. heeft zich aangepast en dat pakt er goed uit. Het wordt 1-1 en dan wordt het 11 tegen 10. Is dat de druppel geweest die, die jullie uh, eroverheen hielpen? Nou, dat weet ik niet. Soms is het tegen Tiemann een moeilijker voetballer. Ik heb ervoor gekozen om Simon wat dieper te laten spelen. En Bret meer naar binnen te doen. Waardoor je in de omschakeling wat snel druk hebt op de bal tegen Tiemann. Want Simon linksback speelde eigenlijk links buiten. Toen tegen Tiemann zeker, kreeg hij de opdracht voor. En dan gaat de bal toch van links naar rechts. En dan wordt het voor vijand steeds moeilijker om het overeind te houden. We komen heel veel voorzetten. Ze hebben goede koppers. Ah, dan moet hij ook een keer uh, uh, goed vallen. En dat, en dat gebeurde. En, uh, dat was uh, denk ik een hele mooie assist van Marcellus. En daarvoor waren, we natuurlijk, uh, waren ze dan zo ontsprongen. We een, uit een scrimmage van een vrije trap. Waarin de bal miraculeus uh, er niet in ging. Maar ik moet de andere kant ook toegeven. Op 1-1 vlak van tijd krijgen ze ook nog een hele grote kans. Je gaat oktober in straks als koploper. Is dat een raar gevoel? Ik heb het nog nooit, volgens mij heb ik het als trainer coach nog nooit eerder meegemaakt. Ik heb altijd wel goed meegedaan bij Heerenveen en, en dergelijke. Maar ik heb het volgens mij nog nooit als coach bovenaan gestaan. Dus dat is even wennen. Voel je dan vlinders in de buik? Nee, nee, nee ook dat gevoel uh, ken ik niet. Of, niet, niet of nou. Je kijkt wel heel vrolijk hoor nu. Nou ja, dat zei ik ook, tuurlijk ben je blij. Gisteren ga je dat toch stiekem maar denken, ik zat bij AX Twente op de tribune. En die zie je gelijk spelen. Dan denk je als een van beide ploegen wint. Dan hebben we uh, vanaf zondag een nieuwe koploper. Kert-Jan Verbeek dus zonder vlinders in de buik, maar wel de nieuwe koploper begin oktober met AZ. Radio 1, het nos journaal. Bijna half vier hier is Herman Vriend. Voor het eerst in de geschiedenis van Saoedi-Arabië krijgen vrouwen kiesrecht. Ze mogen zowel stemmen als zich kandidaat stellen, maar voorlopig alleen bij lokale verkiezingen. Koning Abdullah volgt daarmee een voorstel van de Shura-raad, een adviesorgaan van de koning. Ook in die raad mogen voortaan vrouwen zitting hebben. De Zeeuwse politie heeft twintig rechercheurs op de zaak van de ontplofte caisson gezet. Het is nog steeds niet duidelijk wat de explosie van hier gisteravond heeft veroorzaakt. Zeker is alleen dat het geen bom of mijn uit de Tweede Wereldoorlog was. Zo heeft de explosieve opruimingsdienst vastgesteld. Aanhangers van de verdreven Libische leider Gaddafi hebben de aanval geopend op Gadames, een stad aan de grens met Algerije. Ze zouden onder leiding staan van een van de zoons van Gaddafi, Kanis. De Libische overgangsraad zegt dat de aanval is afgeslagen... En in een Noord-Ierse ziekenhuis is op 78-jarige leeftijd Gusty Spence overleden. En was in 1965 de oprichter van de Ulster Volunteer Force. Lang stond hij achter de gewapende strijd tegen de katholieken in Noord-Ierland. Maar later raakte hij ervan overtuigd dat er een politieke oplossing moest komen voor de Noord-Ierse kwestie. En dat is nieuws op dit moment. 1-0 voor half 4. Rust op de velden. Maar geen rust, want langzamerhand de finish in zicht. En dan nog een rondje. Gio En ze blijven het maar proberen. Maar al die uitlooppogingen lijken tot niets bestemd. Want het peloton dat jaagt en dat jaagt. En dat blijft de controle houden. We zien nu weer drie mannen op kop rijden. Jacob Voegels aan Klaas Lodewijk en Thomas Verkler. Dat zijn de mannen die weggesprongen zijn uit het peloton. Ze hebben roe laten staan alsof hij er niet bij was. Het is trouwens Nicky Seurensen, zie ik nu. Dat is dan de Deen die erbij is gekomen en die zegt dan tegen Verkler, neem even over man, maar Verkler, ja die kennen we natuurlijk die zal weer bekken aan het trekken die komt uh, toch echt, uh, ja die geeft weer het uiterste in deze poging om weg te komen, maar het is wel mooi dat hij zich weer laat zien want daar is het toch wel een renner naar, hij laat zich gewoon altijd zien in de finale van grote koersen, hij heeft een hart dat is zo groot, dat uh, wil hij in ieder geval ook aan het publiek tonen maar het peloton dat blijft jagen achter die drie man, straks als ze door de finish er komen nog precies één rondje. En dan gaan we eens even zien wat er in die laatste ronde gaat gebeuren. Maar het lijkt allemaal uit te draaien op die massasprint. Het nogal in Waalwijk gaat vroeg beginnen. RKC, NAC Frank Ulaart. <laughs> Als het aan de Waalwijkers ligt in ieder geval. Twee ploegen ongewijzigd uh, uit de kleedkamer gekomen. 1-0 voor RKC. En ingooi nu voor NEC. Amieu gaat zich daarmee bemoeien. Ja, NEC zal toch met name verdedigend het positiespel het nodige moeten aanpassen. Want daar klopt voor de pauze echt helemaal niets van. RKC mocht alles doen en laten wat het bedacht. En uh, dat was nogal wat. Alleen echt heel veel kansen heeft het niet uh, opgeleverd. RKC vertrouwt volledig op het positiespel. En dat mag ook wel. Want uh, dat uh, heeft het uh, voor de pauze uitgebreid laten zien. Dat gaat allemaal wel prima. Maar dat uh, leverde eigenlijk wat te weinig kans op. Wel de goal van Castellon natuurlijk. Uh, na dik een half uur voetballen. Nu de overtreding gemaakt door Amieu. Op de helft van RKC aan de rechterkant. Dus kan RKC de vrije trap gaan nemen. Dat gaat uh, richting Snow... Snow halverwege de eigen helft. Daar waar NEC rustig staat te wachten. Van nou, wat gaat R RKC nu na de pauze doen? Verplaatst het spel naar de linkerkant van het veld. Van Peppe in de richting van Castellon. De doelpuntenmaker het duel aan met Nuitink. Is Nuitink nu kwijt. Gaat binnendoor met uh, 7-melslaars. enorm grote passen. Probeert dan een steekpaasje. Maar die paas wordt uh, onderschept door uh, Conboy. Terugleggen naar Babels met een lange haal naar voren. Daar moet uh, Dan Schöne het duel aan met Snow. Het kopduel. En Schöne wint dat wel, maar alleen maar omdat hij in de rug van Snow springt. En dus weer een vrije trap voor RKC. Dat eigenlijk gewoon verder kan gaan waar het voor de pauze gebleven was. Namelijk met de bal naar elkaar rondspelen. En zo langzaam maar zeker is af en toe een kans creëren. En NEC vooralsnog hoopt de organisatie een klein beetje op orde te hebben. Om al die kansen te gaan voorkomen. En dan tussendoor nog ergens aan aanvallen te denken. Twee minuten na de pauze. RKC-NEC 1-0. Richard van der Maanen, de Graafschap Groningen. Tweede helft begonnen. Leukste deel van de wedstrijd. Tot nu toe was de rust, hè? <laughs> ja, zeker weten. Het was echt uh, niet best wat we gezien hebben de eerste 45 minuten. In de rust is het hier altijd gezellig. En FC Groningen dat gaat nu op jacht uh, naar een uh, doelpunt. Dat is wel duidelijk. Met uh, meer uh, aanvallende kracht wordt er nu geprobeerd om uh, druk te zetten op de verdediging van de Graafschap. En de Graafschap zelf dat leek te gaan wisselen met Schrekovits. Die had zijn hesje al uitgedaan. Stond klaar om erin te komen. Maar... Uiteindelijk loopt hij nu toch weer langs de zijlijn warm en heeft hij datzelfde hesje weer aangedaan. En dat betekent dat de Graafschap ook nog steeds, net als Groningen overigens, met dezelfde elf spelers op het veld staat. Anderhalve minuut zijn we bezig in de tweede helft en laten we hopen dat het wat beter wordt. Ook de Graafschap probeert nu wat meer druk te zetten met Poupon en met Rozen. Beide trainers die zeiden vooraf... dit is een hele, hele belangrijke wedstrijd voor ons. Misschien is dat dan de verklaring waarom het zo afwachtend is. Waarom er zoveel angst in beide ploegen zit. Nu een uitbraak via de linkerkant weer. Daar is Groningen gevaarlijk. Dat was ook op slag van Rusthal het geval met Burnett. Die probeert voor te zetten. Schiet dan tegen Meijer aan. Die speelt bij de Graafschap en de bal gaat over de achterlijn. En dus krijgen we een hoekschop. De vierde voor FC Groningen. Dat vooral in de slotfase van de eerste helft een aantal keren gevaarlijk was. Met een goed schot van Andersen. Met een poging van Bakuna. Maar... De graafschap uh, Doelman de Winter stond goed op te letten en hield de graafschap dus op de been. De corner gaat nu getrapt worden in de tweede minuut na rust van Tadic. Natuurlijk, hij heeft een mooie trap. Poepon benen. De spits kopt de bal dan in het strafschopgebied weg. En Breinburg dan doet nog een keer hetzelfde. El Hasnaoui moet achter die bal aan, terwijl er aan de kant druk wordt overlegd tussen Ulderink en Freeman. Het uh, technisch duo bij uh, de graafschap, want Schrekkoffitsi gaat er zo dadelijk denk ik wel inkomen bij de graafschap. En het lijkt me ook hard nodig. Gaan we even naar Singapore, de Grand Prix Formule 1 daar. Vind je ze ook daar in Ronald? Nou, nog 14 van de 61 uh, ronden. Het is de vierde keer dat deze Grand Prix wordt gehouden. De eerste keer, weet je nog, Crashgate. Toen reed Alonso voor Renault en Crash is teamgenoot Piquet. Kostte Flavio Biatore, de flambiante teambaas, een schorsing van twee jaar met Formule 1. Tweede editie werd gewonnen door Hamilton met een McLaren. En vorig jaar was het opnieuw Alonso. Toen met Frari. Oftewel, Red Bull won hier nog nooit. Maar het ziet er goed uit hoor. Voor Sebastian Vettel een voorsprong van 13 seconden op de nummer 2. En dat is Jensen Button. Daarachter op de derde plaats Mark Webber. Dan Fernando Alonso. Hamilton, toch bezig aan een aardige opmars. Ligt nu vijfde. Dan Force India-coureur Paul Di Resta. En het grappige is dat de vader van Lewis Hamilton de, team, of de, ja, de manager is van Paul Di Resta. Dus die heeft even verdubbelen belangen daar. Rosberg met de Mercedes ligt zevende. En Sutil op de achtste plaats. Zo zijn de belangrijkste posities vooraan verdeeld. Als we zijn zoetjes aan, inderdaad. Richting de finish van deze race gaan. Als het zo blijft, wordt hij geen wereldkampioen vandaag. Sebastian Vettel. Maar ja, hij gaat wel gewoon zijn derde overwinning op rij pakken. Want hij was in de laatste twee races in België en Italië ook al ongenaakbaar. Kortom, de Sebastian Vettel Show heeft er op dit moment weer een extra aflevering bij gekregen. En dan gaan wij naar het wielrennen. Gio Lippens, die oranje shirts, die herken je van ver, maar ik herken ze niet. Nou ja, je moet inderdaad heel ver kijken om ze te herkennen. Want uh, ze rijden toch uh, ja, verscholen in dat uh, peloton. Al die Nederlanders. Maarten Tjolingi probeerde het zojuist nog even. Maar die heeft zijn pogingen toch weer moeten bekopen. En is weer uh, opgeslokt uh, door dat uh, peloton. We hebben nog steeds drie mannen die daar uh, iets voor dat peloton uitrijden. Een seconde of 17 is het op dit moment. Thomas Veuclear, Nicky Seurensen, de Deen en Klaas Lodewijk. De Denen natuurlijk langs het parcours worden knettergek. De Fransen ook, want die hebben al zoveel overwinningen. Die hebben al zoveel overwinningen veel mooie dingen bereikt. Ze wonnen de wedstrijd bij de junioren mannen. Ze wonnen de wedstrijd bij de beloften. En uh, hebben daar toch wel aardig huis gehouden hoor. Uh, bij de wedstrijden geloof ik 1 en 2. Dat wil wel wat zeggen. Maar uh, hier in deze wedstrijd gaat het allemaal niet zo gemakkelijk. Waar moet het dan vandaan komen bij die Fransen? Zou het dan van Romain Feu moeten komen? De sprinter. Want als het op een massasprint aankomt dan hebben ze niet veel andere troeven. Ja, die hele kleine. De smurf zoals die genoemd werd door Nicky Terpstra. Samuel Dumoulin, de kleinste man in de Tour de France. Hij zit er nog steeds bij. En hij zou ook natuurlijk wel eens goed kunnen sprinten hier. Maar ik denk niet dat ze een vooraanstaande rol gaan spelen in die massasprint. De laatste ronde is inmiddels ingegaan over een dikke 10 minuten. Dan weten we wie de wereldkampioen wordt. En laten we hopen dat er nog een van de Nederlanders iets gaat proberen. Wie weet misschien dan toch wel Pim Lichtaat. Wie weet misschien wel Lars Boom. Kan die die 260 kilometer aan? Ze zijn wel opgeschoven hoor. We zien ze daar naar voren komen. En we zien nu ook een poging tot demarrage. Want dat zie je toch wel aan de manier waarop hij naar voren rijdt van Johnny Hogeland Die dan buiten omkomt en in die klim probeert in één keer de jump te maken naar die drie koplopers. Johnny Hogeland dus in elk geval in de tegenaanval. Nou, laat de Nederlanders het dan maar even zien in de slotfase van het WK. Hockey dan, de verrassende leider in de mannenhoofdklasse na twee wedstrijden. Laren heeft een zware middag in Eindhoven. Het staat bij de rust met 3-0 achter. Andere ruststanden, Pinocchede en Bos 1-0. Kampong, Rotterdam 1-4. HGC, Schaarweide staat 1-1. En SCRC tegen Hurley 1-0. En bij Amsterdam Bloemenal stond het 3-1. Gerard. Vier minuten in de tweede helft nog steeds. 3-1. Dat was de ruststand. Een rust uh, die voor uh, Bloemendaal waarschijnlijk niet lang genoeg kon duren. Deze Smolenaar, de coach, uh, zou veel op de ploeg hebben moeten inpraten. Want het was niet veel wat Bloemendaal hier in de eerste helft liet zien. Tegen Amsterdam, de landskampioen Amsterdam. Taco van der daar daarentegen. De coach van uh, Amsterdam heeft nooit veel tijd nodig hoor, voor uh, teambesprekingen. En dit keer helemaal niet. Hij zal ongetwijfeld alleen maar gezegd hebben. Jongens, laten we elkaar eens even aankijken. En bedenken dat het gewoon goed gaat. Laten we zo blijven spelen. Bloemendaal staat met 3-1 achter. Dan gaan we rustig afwachten wat Bloemendaal daaraan gaat doen. Dan gaan we afwachten of Teun de de aanvoerder van Bloemendaal... zijn, zijn ploeg nog kan uh, stimuleren, nog kan opswiepen. om eventueel er nog een echte wedstrijd van te maken. De eerste vier minuten is wel zo dat Bloemendaal... iets in, meer in de richting van Amsterdam speelt. In de richting van het doel van Klaas Vering... die zo op slag van rust uh, door een strafcorner... een uh, indirecte strafcorner door Ronald Brouwer werd verslagen. En op dit moment zelfs een kans voor Bloemendaal, voor Schuurman... Maar die de bal over het doel van vering. Die mogelijkheid gaat voorbij. Maar het geeft aan dat Bloemendaal in de rust gezegd heeft van nou we leggen ons er nog niet bij neer. Gio zou ze langs de lijn op hebben in die oortjes. Ja, ik hoop het wel, want ze luisteren wel goed. Ja. En ik hoop ook dat de mensen aan de kant uh, in ieder geval al het prikkeldraad hier even wegschuiven. Want uh, Johnny Hogeland heeft inmiddels aansluiting gekregen bij de koplopers. En uh, daar zag je dan toch even die Thomas Voeckler omkijken. Van, hé, hey, die man in het oranje, die ken ik ergens anders van. Ik heb eens een keer in een etappe op kop met hem gereden. En ineens was die weg. Nou, dat was die etappe dat Hogeland het prikkeldraad uh, ingereden werd door die auto van de Franse televisie. Samen met Juan Antonio Fletcher. Even wat discussie. Tussen Verklaire en uh, De Deen in de kopgroep, Nicky Seurissen. Maar nu wordt er weer vol doorgereden en gaat Hogeland weer eens even op de pedalen staan. En probeert hij weg te rijden bij die kopgroep. Maar daar krijgt hij meteen Verklaire in het uh, wiel. Mooi toch hoor. 8,8 kilometer nog van de finish verwijderd. Bijna dat het peloton aansluit. En toen was het moment waarop Hogeland dacht, ik ga nog eens even vol aanzetten. En dan zie je dat Seurissen moeite even op het tempo te houden. Lodewijks is de vierde man in die kopgroep. Maar dat peloton, dat zit ze op hier. Het scheelt niet veel. Ik ben bang voor Hogerland dat het kansloos is. Een uh, veranderde ruststand in de jupilere league. Telstar Veendam is 1-1 geworden. Lamboy die maakte daar de gelijkmaker voor Veendam. Het is een tussenstand. Wester is inmiddels alweer bezig in de tweede helft. Eindhoven tegen Zwolle staat nog altijd 1-0 door een goal van Van en Wij gaan weer eens even buurten bij de Graafschap tegen Groningen. Richard van der Made, wordt het allemaal wat beter? Ja, nog niet echt, Tom. Wanneer brandt deze wedstrijd een keer los? Dat vraag je je af. Zeven minuten hebben we gespeeld in de tweede helft. Nog steeds 0-0. Groningen probeerde het wel in de eerste minuten. Maar dat offensiefje is ook weer geluwd. Pieter Huistra staat erbij langs de kant van het veld met de handen in zijn zak. Is uh, allesbehalve, denk ik, tevreden. Net als zijn collega Andries Uldring. Die zojuist inderdaad de Servier Schrekković heeft ingebracht. 23 jaar is hij afkomstig van rode ster Belgrado. Aanvallend ingestelde linker middenvelder en Breinburg. Hij moest naar de kant en dat is... Of dat betekent dat de Graafschap nu met drie spitsen gaat spelen en twee middenvelders daar kort achter. De vrije trap van FC Groningen gaat genomen worden aan de rechterkant van het veld. Maar de bal wordt simpel gevangen door de winter. En die trapt de bal vervolgens snel uit, want de Graafschap heeft natuurlijk ook haast richting de snelle schrekkelfiets. Dat kan die sprinten op een bal. Maar... De uittrap was net even wat te hard en de low, de keeper van Groningen had daar voet het zicht op en nu is Groningen weer aan de rechterkant vandoor. De Wedstrijd komt eindelijk een klein beetje los. Nu met Andersson speelt de bal nu naar de rand van het strafschopgebied. Goede combinatie met Sparf. De bal gaat nu naar de linkerkant. Daar kan Bakuna de bal binnenhouden en speelt de bal dan vervolgens tegen het been aan van Jansen. Bal over de achterlijn en weer een hoekschop voor FC Groningen. En ja, het houdt nog steeds niet over. Het is wel wat leuker om naar te kijken, de tweede helft. Groningen dat natuurlijk ook flink heeft ingeleverd. Met het vertrek van Mattafs met uh, Stenman. Uh, met uh, meer spelers die uh, vertrokken. Zoals bijvoorbeeld ook uh, Krankwist, uh, de aanvoerder. Die een uh, steunpilaar was in het hart van de verdediging. En wat kwam daarvoor terug? Eigenlijk alleen maar veel jonge spelers. Tadic met de handen omhoog. De koppers gaan uh, mee naar voren. Wacht nog even met het uh, trappen van die corner. Tadic gebaat, ga nu mee. Want uh, er staan maar weinig mensen in de doel. Komt die corner nu eindelijk, wordt weggekopt door Rozen en afge... Ja, het is allemaal slecht, slecht, slecht wat we tot nu toe zien in deze wedstrijd. Nu laat de winter de bal los, is uh, Texera er dichtbij, maar ook dat loopt goed af voor de Graafschap. Houdt Hogerland stand met zijn uh, medevluchters, Schio. Nee, hey, er is al een streep doorgezet hoor. En gelukkig niet zo hardhandig als in die toeretap uh, daar richting zijn vloer. Uh, hij is uh, gewoon keurig op de fiets blijven zitten. Maar hij rijdt inmiddels weer in het uh, peloton teruggepakt. Het was uh, Thomas Verclaire die nog even probeerde weg te rijden. Maar ja, als je dan ook ziet wie daar op kop sleurt. Uh, Bradley Wiggins die daar uh, veel werk moet doen uh, voor de Engelsen. Uh, dan, uh, ja, dan heb je het wel uh, te maken met uh, de eredivisie van het uh, fietsen. Dat zijn toch uh, de mannen die uh, dat tempo zo hoog uh, proberen op te schroeven dat er niemand ...meer kan wegrijden. Maar ja, aan de andere kant... ...wie is de volgende die het gaat uh, proberen? We zien aan de uh, rechterkant van de weg... Uh, ...voor ons dan tenminste de linkerkant... ...voor de renner zelf. Daar zien we de Slovenen bij elkaar rijden. Die hebben ook een paar gevaarlijke mannen straks hoor. Als het op een uh, sprint uh, aan gaat komen. Die hebben Grega Bolen. Die hebben Borut Bozic, de man van Vakantelij... ...die volgend jaar uh, vertrekt daar. Maar uh, dat zijn toch ook wel gevaarlijke outsiders. Ik zie Cavendish al in het wiel zitten... ...bij zijn uh, ploeggenoten. De Italianen daar weer bij... In het wiel. Die hebben ook een paar hele aardige sprinters hoor. De Italianen met Benati natuurlijk, met Modolo, met Viviani. Dat zijn toch ook mannen die straks gaan meesprinten. Peter Sagan is een hele grote. Dat is de Slowak die nog verscholen zit in het peloton. We hebben de Duitsers met Degen Grijpel, Kittel misschien wel. We hebben Ferraro voor de Verenigde Staten. Te veel favorieten om op te noemen. Hoewel voor de mannen naast ons van de BBC is er maar één favoriet. En dat is Mark Cavendish. We gaan het straks allemaal zien, maar nu lijkt het op ...dat er niemand meer weg kan komen uit dit peloton. Waar is Philippe Gilbert bijvoorbeeld? Die heeft zich nog niet laten zien. Of houdt hij zich verscholen en laat hij alles aankomen... ...op die ene verschroeiende sprint bergop? Misschien wel zijn favoriete terrein. We gaan het straks zien. We zijn er bijna. Peloton compleet. RKC NEC Frank Wielaert. Ik denk dat Alex Postoor zich een ander seizoen tot nu toe had voorgesteld... Hè? ...met zijn nieuwe club. <laughs> ja, dat zal toch wel. Hij zal zich ongetwijfeld ja. in ieder geval niet dit hebben voorgesteld. Een klein uurtje onderweg. RKC met... 1-0 voor. In ieder geval één wissel gezien. George, onzichtbare van de eerste helft. Eén van de onzichtbare bij NEC, laat dat duidelijk zijn. Is eruit gegaan. Nijland erin gekomen. En de andere wissel naar Verone Voor is weer in de dugout gaan zitten. Dat was eigenlijk de bedoeling dat hij voor Fadorts erin zou komen. Maar voorlopig blijft die nog even staan. En zo waren ook een schot gezien van de NEC. Na een aardige aanname van Platje dacht hij, nou weet je wat. Ik kan het maar beter een keer geprobeerd hebben. En dus nam hij de bal ineens uit een volley. Zoet, leek verrast, maar kreeg nog wel een hand tegenaan. En verwerkte de bal tot een hoekschop waar verder niks meer uitkwam. Maar dat was dan het moment van NEC in deze wedstrijd. Een schot dat zomaar ineens bedacht werd door Platje. Nog bijna succesvol ook nog. Op dit moment de doeltrap voor RKC Zoet. Die daar de tijd voor neemt. Zijn achterste linie wegstuurt. Ten teken dat hij de bal ver naar voren gaat schieten. Tot nu toe met succes. Want dan als RKC daar het kopduel verliest. Is er altijd de tweede man zoals hij dan zo mooi heet in de trainerstaal van RKC. Die de bal oppikt. Dat is nu niet anders. Meijers is de tweede man... In dit geval en van Peppe is dan degene die daarna de bal krijgt. Heeft hem niet onder controle. Schiet hem over de zijlijn. Wil mag ingooien voor NEC. Aan de rechterkant stuurt de Koolwijk dan weg. En Wil dan graag naar voren gooien. Maar wie wil de bal hebben? Scheunen. Wil krijgt hem terug. Schiet hem hoog naar voren. Een uur onderweg in Waalwijk bij RKC NEC. Het is 1-0. Op weg naar de finish in Kopenhagen. Het WK wegwielrennen. Gio Lippens. Het nerveuze gefriemel opnieuw om een vluchtstrook heen. Is altijd gevaarlijk. Zeker in de finale van de deze wedstrijd. Maar tot nu toe gaat het in deze fase van de koers allemaal goed. Nadat nou, we ongeveer 50, 60 man zijn kwijtgeraakt bij die eerste massale valpartij. Met daarbij, ik zeg het nog maar één keer, de grote favoriet. Een van de grote favorieten. Torresoft. Ook de Spanjaarden die mengen zich daarvoor in. Baredo die een beetje oorlog maakt. En die probeert natuurlijk Oscar Frere in een goede positie te manoeuvreren. Ze hebben ook nog Rocha's bij de Spanjaarden. En zo zijn er verschrikkelijk veel kandidaten voor een overwinning hier. Wat dacht je van Boas van en natuurlijk de Noor die zich ook daarvoor in zal gaan willen bevestigen. Galimzianov, de sprinter uit Rusland. Alles voorlopig nog bij elkaar. Tempo wordt hooggehouden daar vooraan door de Australiërs. Die hebben Gos, die hebben daar nog meer goede mannen. Heinrich Hausler, Christopher Sutton. Allemaal al wedstrijden gewonnen dit seizoen. Het gaat een massasprint worden. Want het complete pak gaat op weg straks naar de laatste bochten van het parcours. We zitten in de laatste vijf kilometer. Australiërs aan de leiding hier van het peloton. Terwijl de Duitsers daar ook hun mannen proberen te manoeuvreren in een goede positie. Waar zit Dekenkolp, waar zit Kittel, waar zit Krijpel? Kan Kittel het nog wel aan? Die man van Spil Shimano die in de Vuelta toch al een verrassende etappen in een grote ronde pakte. Maar kan die het aan na 260 kilometer? Het is natuurlijk de grote vraag. We weten er eigenlijk weinig van. Het is een rare sprint. Een van de Slovenen daar, Bole, die daar ook mee vooraan zit. Die heeft zich daar ook in een goede positie gemanoeuvreerd. Nu hebben de Duitsers het commando overgenomen. Italianen in het wiel, dan weer Duitsers, dan wat Slovenen. Het is een complete pak dat op weg gaat naar de laatste kilometers. zich daar voorin in genesteld. De enige Nederlander die we daar nog voor in zien zitten. Ja, waarom zou je het niet doen? Twee etappes gewonnen in de Ronde van Groot-Brittannië. Het eindklassement daar gewonnen. Hij kan natuurlijk een eindje sprinten. Dat heeft hij al bewezen dit seizoen. Lars Boom van ze allemaal zeiden dat hij het niet aan zou kunnen als het zo lang zou zijn. Je ziet de Engelsen, zie je toch Kevin is naar voren manoeuvreren. Maar ja, het is toch anders dan die ploeg van hem. Die HTC ploeg. Want daar waren het nog wel een mannetje of vier, vijf die daar vooraan bij hem waren. Nu moet hij het maar met één man doen. Dan gaan we daar de bocht door. We horen hier al de wagens aankomen. En dan kunnen we ons gaan opmaken dadelijk voor die sprint op weg op het laatste rechte end. Boom nog steeds in de goede positie. Waar zit Cavendish? Hij zit er nog bij hoor, Cavendish. Hij zit in het zesde wiel. Hij gaat mee daar in het wiel van een van de Australiërs. Het is Heemen die daar het tempo op kop opvoert. En dan zien we ook dat Frère daar nog redelijk goed bij zit. En dan gaat de sprint beginnen. Heemen kijkt eens dus even op. Waar blijven mijn sprinters? Dan valt het stil. Het is een rare sprint hier hoor. We hebben dat al eerder gezien. Dan uh, zien we daar Boom nog steeds uh, prima meegaan in het midden. Maar Boom die rijdt nu op politiepositie 5, 6. Een van de Italianen die daar dan voorbij komt. Philippe Gilbert die probeert daar buiten om te komen. En daar zien we ze dan in de verte aankomen. Breed uitwaaierend over de weg. Wie gaat hier die overwinning pakken? Is het dan toch Cavendish of is het is, Kevin is, Het wordt toch Cavendish daar. Ah, Cavendish. Maar is, wint de wereldtitel. Prachtig de Engelsen naast. met staan te juichen. Hij pakt de wereldtitel voor Matthew Juhali Goss. Dat is de Australië die daar op de tweede plaats wint. Dus voor André Krijpel. Cancellara doet ook nog gewoon mee met die sprint. De Belgen op plaats nummer 5. Veu Bozic, Boaselhagen, Frere, Ferro, Galimzianov. Kijk ik verder naar achter, zie ik niet waar de eerste Nederlander staat. Niet bij de eerste 20 mannen. Maar Mark Cavendish, geweldig dat hij het hier kan. Eigenlijk, eerlijk gezegd, gaf ik geen cent voor zijn kansen. Want hij is een echte sputter. En dit is een hele rare sprint. Hier op dat klimmetje buiten Kopenhagen. In die buitenwijk, in Roedersdalen. Maar Mark Cavendish doet het toch. Zoals hij het in de Tour ook vaak gaat. Heeft op momenten dat mensen hem afschreven. Mark Cavendish, de grote man van dit wereldkampioenschap. Een chance in a lifetime, dat was het echt voor hem. De enige kans om ooit wereldkampioen te worden. Maar hij doet het geweldig, Mark Cavendish. RKC, NEC, Frank Wielaar, hoe is daar eigenlijk? 65 minuten onderweg. 1-0 voor RKC. Nu de bal van Nijland naar Zeefuik. Zeefuik die uh, twijfelt dan. Moet ik er nog achteraan gaan? Ja, hij doet het uiteindelijk dan toch maar. Houdt die bal dan nog binnen en gaat het duellen met Awasar. Awasar houdt hem uh, met het uh, sterke lichaam tegen. En dan kijkt Zeefuik even naar de assistent scheidsrechter. Is dat dan geen obstructie? Nee, zegt de assistent scheidsrechter. Dus kan RKC gaan uitverdedigen. En uh, dat doen ze uh, uiteindelijk over. We gaan naar Richard. Het is 0-1 geworden hier in Doetinchem. FC Groningen leidt dus en doelpuntenmaker is de Uruguayaan Texera. Zijn eerste goal in dienst van FC Groningen in de 65ste minuut. Uitstekend werk aan de rechterkant van Tadic die het overzicht houdt. De bal teruglegt op de volledig vrijstaande Texera. En zo leidt Groningen. Eigenlijk is het ook wel verdiend want de ploeg van Pieter Huistra... Neemt nog het meeste risico. Voetbalt wat makkelijker. En Tadic, de man, de koning van de assist. Vorig jaar bij FC Groningen legt de bal. Pan klaar voor Texiera En hij heeft eigenlijk het doel om zomaar even in te schieten. Heel simpel. Groningen leidt dus hier in Doetinchem met 0-1. Wij gaan terug naar Frank. Daar waren RKC verzuimd om de wedstrijd te beslissen. Met name Castellion heeft al twee mogelijkheden gehad. Eén keer werd hij teruggefloten. Waarom weten we eigenlijk nog steeds niet. Hij won het sprintduel eigenlijk met gemak van Amieu. Terwijl aan de linkerkant Braber vrij was. Die zag Castellon ineens helemaal vrij staan. Daar werd een overtreding geconstateerd dat hij misschien wel niet was. Nu even opletten, want voor je het weet is het stiekem toch 2-0. Braber komt er niet aan omdat uh, daar Conboy nog goed tussen zit bij NEC... En zojuist een sprintduel van Castellon ook weer met Nuiting. Dat werd ook gewonnen, maar uiteindelijk een slapschot van Castellon. Wat gepakt kon worden door Babos. En nu de wissel, Nick van der Velde, die erin gaat komen. Die komt erin voor een verdediger, voor Wil. En uh, Nick van der Velde, twee weken weg geweest met een rugblessure. Eén de groepstraining meegemaakt. En vooraf zei Alex Pastoor nog, die is eigenlijk goed voor een minuutje of tien. Maar hij zal het toch dik twintig minuten moeten gaan volhouden. NEC kan een extra en een werkende middenvelder wel goed gaan gebruiken. Om te proberen in ieder geval deze wedstrijd een beetje onder controle te krijgen. 68 minuten zijn we onderweg bij RKC NEC. Tussenstand 1-0. Ronald van Dam, gaan we het redden binnen de twee uur. De Grand Prix van Singapore. Ja, net op het nippertje. Vijf rondjes nog voor uh, Sebastian Vettel. Op weg naar zijn negende overwinning alweer van dit seizoen. En de negentiende uit zijn carrière. De strijd is beslist. Hij rijdt heel berekend. Hij heeft de voorsprong nu nog van een seconde of 7, 8 op de nummer 2 in de race Jensen Button. En hij gaat één puntje tekort komen om die wereldtitel, zijn tweede op rij, hier al binnen te gaan hengelen in Singapore. Want Jensen Button die komt op 185 punten. Vettel op 309. Dat is een verschil van 124. En hij heeft er 125 nodig om helemaal veilig te zijn. Omdat de winnaar nou eenmaal per Grand Prix 25 punten kan scoren. En er zijn hierna nog vijf races. Vettel, de jongste pole sitter was hij de jongste Grand Prix-winnaar, de jongste wereldkampioen... Ook op weg is dus om de jongste coureur te worden die twee keer achter elkaar wereldkampioen wordt. Hij won al eens hier in dit seizoen drie races op rij. Nu krijgt hij dus achter elkaar België, Italië en Singapore. Nou, ik ga niet zeggen in zijn schoot geworpen, maar wat gaat er toch makkelijk bij deze man. Nog vier rondjes voor de man die dus de race de hele ja, van voor van start te aan heeft geleid. En zijn naam is Sebastiaan Vettel. Gerard de Groot, bij het hockey dan Amsterdam Bloemendaal. Zijn er wat gebeurd? Ja, er is wel wat gebeurd. 4-1 voorsprong inmiddels voor Amsterdam. Het was 3-1 met de rust. Het werd daarna toch wel een aardige wedstrijd. Een leukere wedstrijd. En dat was vooral te danken aan Bloemendaal. Dat wat gemotiveerder ten aanval trok. De bal wat nadrukkelijker in de ploeg hield. Een aantal mogelijkheden kreeg. Maar dat leverde niks op. En aan de andere kant valt er dan een doelpunt. Dat zal je zo vaak zien. Het werd een strafbal uiteindelijk door een actie op uh, Mirko Pruiser. Die werd uh, terwijl hij de bal in het doel wilde prikken. op de stick geslagen. Strafbal zei scheidsrechter Hofman. En dat was voor Jan Willemboeisand. Uh, geen probleem. 4-1 is het. En inmiddels uh, moeten we nog uh, iets meer dan een kwartier spelen. En heeft Amsterdam de marge weer op drie doelpunten gebracht. En dat is een beetje zoals het er ook uitziet hier op het veld. In de eerste helft wat nadrukkelijker. In de tweede helft Bloemendaal ietsjes beter. Maar toch niet goed genoeg om de landskampioen hier te weerstaan. 15 minuten nog precies te gaan nu. 4-1 is de voorsprong van Amsterdam. Mark Cavendish is dus de nieuwe wereldkampioen bij de professionals... Hij werd het zojuist in Kopenhagen. Uh, is er al iets bekend over de Nederlanders, Gio? Ja, er is al iets bekend. Hoewel op dit moment door de jury de fotofinish wordt bestudeerd. En dat lijkt me geen slechte zaak. Want er waren nogal wat renners die uh, nagenoeg gelijk over de streep kwamen. Pim Lichtert ja, krijgt nu de 21ste plek uh, toegewezen. We uh, dachten even dat hij misschien 19e was geworden. Ja. Want het was een fotofinish met uh, Gregor Bolen en David Veilleux, de Canadees. Maar uiteindelijk uh, is hij de laatste man van die drie... Dus betekende betekent dat dat die beste Nederlander is op de 21ste plek. En ga ik verder naar beneden kijken. Zie ik Lars Boom op de 29ste plek staan. En Johnny Hogeland op de 35ste plek. we hebben in ieder geval de Nederlanders die in de finale nog enigszins van voren reden. Hogeland natuurlijk toch geprobeerd. Natuurlijk was het kansloos omdat die Engelsen het perfect afmaken. Want wat was het een sprint van Mark Cavendish. Ongelooflijk knap afgemaakt dat werk van die Britse ploeg. Ze hebben de hele koers in handen gehad. Ze hebben al het kopwerk. Gedaan. Ze hebben tot op het laatste hebben ze iedere ontsnappingspoging te niet gedaan, zodat hij het uiteindelijk kon afmaken. En dat heeft hij mooi gemaakt. Maar doelpunt Richard van der Waard. Het is gelijk geworden hier in Doetinchem op de vijverberg. De Graafschap scoort via Jurie Rozen met wat geluk, maar het zag er heel erg mooi uit. Brede glimlach op het gezicht van Rozen. De bal kwam van Meijer, speelt de bal naar Cuijlaar, zojuist ingevallen. Die probeerde eigenlijk te schieten. Ja, en dat is het toch wel heel gelukkig hoor, want de bal zie ik nu ook in de herhaling. Komt op de hak van Rozen. Of was het toch bewust. We zullen het met hem naar aflopers vragen. Maar die bal gaat er in elk geval heel fraai in. Het is niet voor Rozen die eigenlijk technisch niet zo heel erg vaardig is. Maar het is wel gelijk nu. Eigenlijk het eerste schot op doel van de Graafschap in de tweede helft. Want de Graafschap is tot nu toe aanvallend zeer onmachtig gebleken. Zowel in de eerste als in de tweede helft. Na de goal van Texera was Groningen los. Want het leidde direct tot een nieuwe kans via Bakuna. Maar die liep Texera in de weg. Dat is een ploeggenoot van hem. En dus ging dat feestje niet door. Anders had Groningen zo op 2-0 gekomen. Maar nu is alles dus weer anders. En staat het 1-1. En wij gaan even weer terug naar het fietsen. Gio. Ja, er was ook nog even wat flinke discussie over wie er nou de bronzen medaille mocht gaan afhalen. Want André Greipel en Fabian Cancelara, we zagen de fotofinish net, de stil zeg maar, van de televisiebeelden. En dan kon je het gewoon niet zien. Maar uiteindelijk is Greipel de Duitser de gelukkige en mag hij de bronzen medaille ophalen. En dat is Cancelara, die ook al brons had natuurlijk bij het tijdrijden, teruggezet naar de vierde plaats. De uitslag nog even. 1. Cavendish, 2. Gos, de Australië die Milan Sanremo won. 3. Greipel, vier Cancelara, 5 Jurgen Roelands, de Belg, de eerste Belg. Dan Romain Feu, Borut Bozic, de twee mannen van Vakant Soleil. Dan Edvald Boasson, Hagen, negende Oscar Freire, die nu nog bij Rabobank rijdt. En dan op de tiende plek, Tyler Farrar. We hebben in ieder geval de eerste tien. Philippe Gilbert pas op de zeventiende plek. Tegenvallen dus voor de Belgen. Maar goed, de beste Nederlander, Pim Licht had, op de 21ste plaats. Snel er even een doelpuntje halen bij Geert de Groot. 4-2 is het geworden. Rogier Hofman scoort voor Bloemendaal Amsterdam. Let niet op in de verdediging. En dat krijg je als je denkt dat de wedstrijd gespeeld is. Nog 11 minuten en 45 seconden. Misschien wordt het nog aardig. 20 minuutjes nog bij het voetbal. RKC NEC 1-0. Graafschap Groningen 1-1. AZ Feyenoord afgelopen 2-1.